Thierry Baudet van Forum voor Democratie... richtte zich in zijn stemverklaring specifiek tot de regeringspartij D66... en riep de fractieleden op hun geweten te volgen. Dit is het moment voor D66 om te laten zien... dat haar 50-jarig bestaan niet voor niets is geweest, zei Baudet. Een voorstel van GroenLinks om nog wel een referendum te kunnen houden... over de afschaffing van het referendum werd verworpen... met 71 stemmen voor en 74 tegen.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 Een meisje van vier uit Waddingsveen wordt niet uitgezet naar Liberia. RTL Nieuws meldt dat het meisje Didi... volgens haar advocaat een verblijfsvergunning heeft gekregen. Didi werd in Engeland geboren en woont in Waddingsveen... bij haar overgrootmoeder, die de Nederlandse nationaliteit heeft. Maar Didi had geen verblijfsvergunning. De IND bepaalde dat ze daarom naar Liberia moest... en dat haar overgrootmoeder ook daar voor haar kan zorgen. Die beslissing leidde tot veel protest en dus met succes.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 AMB Verkeersinformatie. Er staat nog een handvol files. Ik begin met de weg waar je de meeste vertraging op loopt. Dat is de A6 van Emmeloord naar Almere. Tussen Lelystad Noord en Almere Buiten Oost. Een half uur vertraging vanwege een ongeluk. Je moet er nog steeds langs via de vluchtstrook. Rijkswaterstaat dacht eerst dat de weg rond een uurtje of zeven. Dus nu weer vrij zou zijn. Maar dat gaat een uur langer duren. Op de A4 richting Amsterdam. Voor het knoppen ten Nieuwe Meer nog tien minuten vertraging. Ook tien minuten extra op de A9 naar Alkmaar. Tussen Badhoevedorp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 We hebben ze allemaal, onze morele oordelen. Maar sommige mensen hebben er toch iets meer recht op dan anderen. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. En in het geval van Annelien Kies en Ilana Drukker. Blijft het niet bij morele oordelen, maar volgen er ook daden. Het zijn twee Israëlische vrouwen met een verzets- en onderduikverleden in Nederland. En ze komen op voor asielzoekers die Israël uit wil zetten. Luistert u zometeen naar hun indrukwekkende verhaal. En ook D66 komt op voor vluchtelingen en migranten met een plan voor een nieuw tribunaal. Dat allemaal het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst dit, het Griekse parlement gaat na een debat van meer dan 20 uur... een parlementair onderzoek instellen... naar waarschijnlijk het grootste corruptieschandaal van Griekenland. Tien Griekse ex-ministers, onder wie twee premiers worden genoemd... in een omkoopaffaire door de farmaceutische industrie Novartis. Zij zouden smeergeld hebben gekregen. Thijs Kettenis is Griekenland-correspondent... maar nu even in Nederland voor de Correspondentendagen van Dagblad Trouw... Goedenavond, Thijs. Goedenavond. En dus ook bij mij in de studio. Ja. Waar gaat deze zaak precies over? Nou, het is een heel omvangrijk corruptieschandaal. Uh, en dat gaat om tien uh, voormalige politici. Of politici mm -hmm. in ieder geval. die in de voormalige regering uh, hoge posities bekleden. Uh, en die daarbij. Uh, die van dat bedrijf dat je noemde. Dat de Zwitserse farmaciebedrijf Novartis. miljoenen zouden hebben gekregen aan smeergeld. Mm -hmm. uh, om er zo voor te zorgen dat die, die medicijnen. die producten van Novartis in de Griekse ziekenhuizen uh, en, en apotheken terechtkwamen. Ja, en uh, politici zeg je, ik zei ook twee ex-premiers... het zijn niet de minste, hè? Nee, dat gaat echt om toppolitici. Uh, en velen van hen hebben ook nu actieve functies. Uh, uh, je moet ook denken aan bijvoorbeeld EU-commissaris uh, EU uh, voor Migratie, uh, Avramopoulos. Uh, nou, die, zegt dat dit al, die heeft al meteen gezegd: Dit staat nergens op deze beschuldiging. Mm -hmm. uh, de huidige president van de Centrale Bank, uh, die was minister van Financiën in, uh, in het vorige uh, kabinet. Uh, Stournaras. Uh, ja, en, en dan dus nog twee voormalige premiers. Dus dat zijn. Dat zijn Zeer hoge, zeer ja, hooggeplaatste politici. Ja, en ze, ze zeggen inderdaad bijna allemaal dat het nergens op slaat. Maar um, dit parlementaire onderzoek komt nadat justitie al een jaar onderzoek gedaan heeft... en daar een heel lijvig rapport over heeft geschreven... op basis waarvan het parlement nu na twintig uur debatteren weliswaar heeft gezegd, dit vinden we belangrijk genoeg... om een parlementair onderzoek te laten doen. Ja, dat, dat onderzoek, dat, dat, dat is zeer serieus. De Griekse justitie heeft daarbij ook hulp gehad... bijvoorbeeld van de FBI. Um, dus het is een, en zelfs een internationaal onderzoek. Um, en ja, dit, dit, dit parlementair onderzoek dat nu moet komen... is eigenlijk een logische stap. Dat moet, deze stap moet gezet worden... om die mensen verder te kunnen vervolgen. Uh, die politici zijn onschendbaar. Uh, en het parlement moet die onschendbaarheid... Omdat ze parlementslid zijn. Ja. Precies, ja. En dat... Het, het parlement moet dat eerst opheffen. Ja. En om dat te kunnen doen. Uh, krijgen, gaan ze nu eerst een maand kijken. Uh, nou ja, of ze daartoe willen overgaan. Uh, tot dat, uh, uh, dat, uh, die, die onschendbaarheid, uh, om die op te heffen. Ja. Um, nou ja, en daarvoor hebben ze best vrij uh, vergaande bevoegdheden. Want Zonmogen. wij kennen natuurlijk ook parlementaire onderzoeken. We kennen parlementaire enquêtecommissies. Dat, dat is dan nog weer een stap verder. Hoe moet ik dit zien in, in die context? Nou, uiteindelijk gaat de Griekse justitie. als dit dus doorgaat als het parlementair onderzoek, als de parlementariërs nu besluiten na een maand van ja, dit is zo ernstig, deze mensen moeten vervolgd worden, dan gaat het weer terug uh, naar de Griekse justitie en die ja. gaat er dan mee aan de gang. Ja, maar dat parlementaire onderzoek heeft dat inderdaad het karakter van een enquêtecommissie dat ze ook getuigen gaan horen of gaan ze alleen maar kijken hoe plausibel uh, die, die bevindingen van justitie tot nu toe zijn. Dat, ze, ze, hebben, ze mogen getuigen horen als ze dat willen, dat is nog niet bekend hoe ze dat gaan doen um, en ze hebben ook maar een maand, hè, ons duurt een parlementaire ja, commissie natuurlijk kan, heel lang. lang en duren, ja. Allerlei zittingen. Ze moeten er uh, binnen een maand uitkomen. Wordt ook nog wel ingewikkeld, omdat uh, in die commissie daar zitten leden van de oppositie. Mm -hmm. uh, dus dat zijn mensen die nu uh, die, ja, die, die in een, bekl een beklaagde bankje zitten. Maar ook uh, uh, leden van de huidige regeringspartijen. Ja. Dus dat betekent, dat wordt alweer een onderling gevecht ook. Uh, dus dat, dat wordt nog niet zo heel makkelijk, om daar tot een goed oordeel over te komen. Want het wordt, en dat kan natuurlijk ook bijna niet anders, met Gepolitiseerd begreep ik. Mensen als Avramopoulos uh, zeggen van ja, dit is een spelletje van Syriza, van de, politieke, van de partij van, van uh, premier Tsipras, uh, de linkse partij die nu aan de macht is. En die proberen, die proberen ons gewoon politiek te pakken. Ja, en dat is misschien ook niet zo heel gek om, uh, om, om, dat, om dat te bedenken. Want uh, er komen binnenkort verkiezingen aan in Griekenland. Hm. Dat is 2019 pas. Maar uh, ja, Griekenland uh, krijgt in deze zomer... In deze zomer komen ze van dat infuus komen ze af dat ze nu zitten... dat financiële infuus van de van EU, EU en ja. het IMF. Ja. Um, nou, de algemene gedachte is dat Tsipras dan kan gaan schermen met... kijk, dit heb ik gedaan, dit hebben wij gedaan... Uh, en dat dat een mooi moment is om vervoegde verkiezingen uh, uit te schrijven. Nou ja, uh, dan komt het hem natuurlijk heel goed uit... als al die toppolitici van de oppositie... als die uh, verdacht worden van, ja, van, dit soort, uh, van dit soort misdrijven. Want ja. dan kan hij een mooie campagne mee voeren. Ja. Um, wat hangt hen boven het hoofd? Nou, sowieso, kijk, als, dit, als die vervolging, als ze overgaan tot vervolging na dit parlementaire onderzoek dus, dan wordt het heel lastig om hun politieke carrières te vervolgen. Ja. Een president van de centrale bank moet natuurlijk onafhankelijk moet, moet, moet, moet van alle, alle twijfel ja. <laughs> ja, verheden zijn. Wat, wat, wat, wat vindt de Griek ervan? Nou, de gemiddelde... Janis met de pet? Ja, nou, die... Kijkt hier natuurlijk, die is niet ontzettend geschokt dat dit kan gebeuren. Uh, dit is <laughs> namelijk niet de eerste keer dat zo'n schandaal. Dit is niet het eerste schandaal. Niet het eerste omkoopschandaal in Griekenland. Um, de omvang is nog wel schokkend, maar. Uh, het, het, het Grieken willen het toch afwachten. Omdat. Uh, ze gewoon niet kunnen inschatten uh, of dit nou echt zo is, of dit een politieke stunt is, uh, of dat hier echt daadwerkelijk waarvoor voor miljoenen aan, steek, uh, aan steekpenning is ontvangen. En ik noemde het het grootste corruptieschandaal ooit, misschien wel in Griekenland, maar uh, voor jou als uh, inwoner van het land en kenner van het land, uh, wat zegt het over de stand van de corruptie in Griekenland? Nou ja, je kunt natuurlijk als je het positief uitlegt zeggen, zeggen... nou, er wordt gewoon schip gemaakt. Want de huidige regering pakt het flink aan. Iedereen die, daar, nou ja, die zichzelf verrijkt heeft... Nou niemand kan de dans ontspringen. Dat is natuurlijk ook het verhaal wat de huidige Zeker, regering graag ja. afspeelt. Ja, maar je kunt niet zeggen dat een omkoping een verschijnsel is dat in Griekenland helemaal niet meer voorkomt. Dat weet ik uit eigen uh, ervaring. En uh, dan heb je het over ziekenhuizen bijvoorbeeld. Zelfs in de gezondheidszorg iets elementairs. Daar wordt nog steeds met geld geschoven om bovenaan wachtlijsten te komen. Om een hmm. goede behandeling te krijgen. Dus die is nog echt niet uitgeroeid. Thijs Ketnis, dankjewel. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Israël wil vanaf 1 april een grote groep Afrikaanse vluchtelingen gedwongen uitzetten. We spraken er eerder over hier in de uitzending. Het gaat met name om Eritreese en Soedanese asielzoekers die niet naar hun eigen land kunnen worden uitgezet omdat ze daar gevaar lopen. Tegen deze gedwongen uitzetting wordt veel geprotesteerd, onder andere door Joden die de holocaust hebben overleefd en nu Israëlische staatsburger zijn. Ook de uit Nederland afkomstige Anneliet Kies en Ilana Drukker zetten zich in voor deze zaak. Annelien Kies komt uit een gezin van wie de ouders in het verzet zaten... en waar ze onderduikers in huis hadden. En Ilana Drukker heeft vanaf 1942 zelf moeten onderduiken als jong kind. U hoort afwisselend Annelien Kies en daarna Ilana Drukker over de vraag waarom ze meedoen aan de protestacties. Dit zijn vluchtelingen uit vooral Afrikaanse landen als Eritrea en Soedan. Die echt gevlucht zijn om gevaarlijke omstandigheden. Maar ze hebben geen officiële status gekregen. De Israëlische regering wil ze het land uitzetten. Ja, en op een heel schijnheilige manier. Ze noemen het vrijwillig. Ze zeggen, jullie krijgen zoiets als duizend gulden... En dan kun je naar een veilig land gaan. Rwanda of Oeganda, want daar zijn overeenkomsten mee gekomen. Maar daar is absoluut geen mogelijkheid van leven voor die mensen. Er zijn al verschillende daaraan gestuurd. Bij het binnenkomen van het land worden al hun papieren afgenomen. Ze hebben geen officiële status en onbeschermd zijn daardoor. Uh, het geld wat ze in hun zak hebben wordt vrijwel direct, worden ze beroofd. Er is geen werk, dus die mensen die wonen, liggen op de straat soms, want ze hebben geen onderdak. Ik ben dus tegen deportatie en ik vind dus dat uh, vluchtelingen rechten hebben als het echte vluchtelingen zijn. De vraag is, gaat het om vluchtelingen? Kun je die terugsturen? Uh, Israël heeft kennelijk zelf besloten dat ze ze niet terug kunnen sturen. Zo ver gaat het niet. Daarom sturen ze naar een ander land. Want als, als ze teruggestuurd zouden kunnen worden... dan zou het geen vluchtelingen zijn. Ze, ze worden niet teruggestuurd naar hun eigen land, naar Eritrea of naar Soudaan... En, want dan lopen ze gevaar. En dus worden ze met een beetje zakgeld op het vliegtuig naar een ander land gezet. Ja, en daar wordt dus, uh, zijn dus nu acties tegen. En er is een, een groot aantal piloten wat al besloten heeft, wij vliegen ze niet... En uh, er zijn artsen die niet mee willen werken, de academische groothel, professoren. Een heleboel mensen die eigenlijk, zoals ik, vroeger vluchtelingen waren, zeggen: hoe kan een Joodse staat een vluchteling zo behandelen? Een mens in nood, want dat zijn ze, moet je helpen. En het is absoluut mogelijk in Israël. Wij zijn gespecialiseerd in uh, vluchtelingen onder dak, uh, te geven. En we hebben ook werk. Ja, maar nou zegt de regering, ja, dit zijn infiltranten. Ja, want ze zijn natuurlijk niet officieel de grens overgekomen. Niet legaal zijn ze binnengekomen. Maar dat wil niet zeggen dat je iemand niet moet helpen... Als hij in nood is. En er is dus een uh, groep gekomen van uh, mensen van mijn leeftijd, Holocaust-survivors, die zich allemaal in die identificeren met deze mensen, omdat ze zich herinnerden wat hun ouders of wat, ze, wat hun zelf overkomen is destijds, dat ze nergens naartoe konden dat alle landen gesloten waren en dat ze nergens een, een visum konden krijgen. Uh, ik heb een vriendin die, uh, die is met haar ouders de eerste dag van de oorlog... ontsnapt met een boot naar, uh, vanuit een IJmuiden naar Engeland. Maar ze mochten Engeland niet in. Dus toen zijn ze op een boot naar Australië gestapt, van daaruit. En ze konden in Australië niet in... Want die namen ze ook niet aan. En toen op de terugweg of die boot... die legde aan in uh, Indonesië. Wat dus vroeger Indië was. En uh, dat was Nederlands. Daar konden ze blijven. Ze zijn, waren Nederlanders. Daar konden ze blijven. Maar toen waren ze na de hand onder de, onder de jappen. In een jappenkamp. U woont zelf uh, even buiten Tel Aviv. Maar u hebt spandoeken opgehangen bij uw huis en op het kruispunt. Ja, ja dat hebben wij gedaan. Ik heb hem op het hek, voor het hek gehangen. Uh, en we hebben zelfs gezegd dat als er vluchtelingen gedeporteerd zullen worden... dat wij onderduikmogelijkheden willen verschaffen. Wij bij ons thuis kunnen tenminste twee bij ons in huis wonen. En zo zijn er verschillende die dat voorgesteld hebben. U heeft zichzelf ook opgegeven hè? Uh, om eventueel iemand in huis te nemen. Uh, ik heb gezegd dat wij een familie in huis konden nemen. Uh, wij wonen tegenwoordig in een aanleunwoning... en ik denk niet dat dat uh, erg uh, makkelijk zou zijn. Maar we hebben ons oude huis nog wat verhuurd is... en een, als ik met de huurders praat... dan zullen die minder betalen en een deel van het huis afstaan... U heeft uh, voor deze actie ook al gedemonstreerd, hè? Ja, er zijn niet alleen maar demonstraties. We hebben ook. Uh, staan met tafeltjes op straat... en uh, proberen de mensen aan te spreken en te overtuigen. Het is mooi weer, dus de mensen lopen buiten s'nachts, s'avonds. En, uh, en dan proberen we ze aan te spreken en te overtuigen... Van, uh, om te tekenen en... Dan sturen we al die lijsten naar de minister-president. Ik weet niet wat hij ermee doet hoor. En dat, en dat doet u op uw tachtigste? En nou, ik, nog twee weken. Hè? Ik ben nog niet helemaal tachtig, dus ik ben nog jong. Ik geloof als mens hoor je een mens in nood te helpen, punt 1. Ik herinner mij de oorlog. Wij hadden bij ons thuis jonge ouders, vier kinderen, drie onderduikers de hele oorlog. Deze ervaring heeft u ook doen besluiten om mensen in uw huis op te nemen? Nou ja, ik vind dat vanzelfsprekend. Dat, dat gaat geen vervelende consequenties voor u hebben? <lacht> nou, links zijn dus nooit een pretje in Israël... want je wordt altijd als een verrader beschouwd. Maar ik ben niet zo bang voor consequenties... Ja. Maar het is wel een illegale daad die u doet. Oh, daar ben ik altijd erg voor. <laughs> ja, ik ben, ik ben uh, ja, een beetje een... Uh, hoe noem je dat ook weer? Een anarchist, hoor, <laughs> Misschien deep down... En Ilana drukker. En komende zaterdag is er een grote demonstratie in Tel Aviv. En dit was een bijdrage van Rick Delhaas. Laatste onderdeel voor vandaag: er moet een internationaal tribunaal komen om daders van geweld tegen migranten te berechten vindt een Kamermeerderheid. Mensensmokkelaars en criminele bendes die migranten uitbuiten... moeten zo harder worden aangepakt. Te vaak ontspringen die criminelen de dans. Naar schatting zijn meer dan 40 miljoen mensen wereldwijd... slachtoffer van misdaden als moderne slavernij, uitbuiting... mishandeling en afpersing. Deze 66 kamerlid Maarten Groothuizen. Goedenavond. Goedenavond. U bent initiatiefnemer van dit plan. Hè? Een, een belangrijk onderdeel daarvan is dat er een speciaal tribunaal moet komen... om misdaden tegen migranten aan te pakken. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, u zei het al terecht, denk ik, in de, in de inleiding. Uh, het probleem is uh, van een enorme omvang. Naar schatting zo'n 25 miljoen mensen werken uh, wereldwijd gedwongen. Zo'n 5 miljoen mensen zijn... Uh, gedwongen werkzaam in de seksindustrie. Nog vele miljoenen mensen die slachtoffer worden... van andere hele vorm, ernstige vormen van uitbuiting. Heel vaak gaat het om migranten en vluchtelingen. Mm -hmm. En we zien eigenlijk dat de daders, zeker de mensen die echt in de top zitten van georganiseerde criminaliteit... want dat is het heel vaak, dat die er gewoon mee wegkomen. Dat die niet worden vervolgd en niet worden berecht. Ja, yeah. um... Een van de andere maatregelen die, die u voorstelt... Hè, het is een actieplan van D66... waarin vijf uh, maatregelen worden voorgesteld, waaronder dat tribunaal. Een van de andere maatregelen is beter samenwerken... ook met politiediensten in de landen van herkomst en in de transitielanden. Toen dacht ik, dat doen we al. Italië werkt met steun van de EU samen met Libische milities... om migranten tegen te houden. Maar dat zijn diezelfde milities die zich aan dit soort misdaden schuldig maken. Is dat niet een beetje ongemakkelijk dan? Nou, u heeft het over een andere vorm van samenwerking, denk ik. Uh, samenwerking waar, waar ik ook mijn wenkbrauwen soms over frons. Waar het hier mij Doet om gaat. Het u iets meer dan uw wenkbrauwen fronsen? Of? Nou ja, kijk, het probleem is altijd een beetje dat. Um, we, we kennen deze verhalen. De Italiaanse overheid die zegt natuurlijk dat ze alles uh, doen binnen de grenzen van het betamelijke. Mm -hmm. um, nou, er zijn andere geluiden. Het is altijd heel ingewikkeld om daar dan een vinger achter te krijgen hoe dat zit. Maar nee. laat ik vooropstellen dat ik geen uh, voorstander ben... van deals met milities die mensenrechten schenden. Nee. Uh, waar het mij om gaat, is uh, uh, dat justitiële diensten... Uh, politie, OM, uh, moeten samenwerken uh, internationaal. Omdat het nou een internationaal probleem is. We zien nu heel vaak dat landen pas gaan nadenken... op het moment dat het probleem zich letterlijk... aan hun deurstap, uh, uh, aan hun drempel, aandient. Ja. En dat wil ik graag doorbreken. En een van de manieren om dat te doen is... bijvoorbeeld. Een een permanent Joint Investigation Team op te zetten. Dat zijn dus landen die gewoon samenwerken. Uh, denkt u Nederland, Italië, misschien uh, Egypte of Tunesië uh, in Noord-Afrika. Om te kijken of we dit soort georganiseerde bendes kunnen aanpakken. Ja, De, het lijkt mij buitengewoon zinnig. zinig. staan veel meer, uh, als ik me uh, dat oordeel mag permitteren zinnige maatregelen, een stuk lijkt me... criminele winsten afpakken, sancties instellen... tegen kopstukken van smokkelaarsbendes. Um, u zegt in het stuk ook, een oorzaak voor dit soort misstanden... is het gebrek aan legale migratieroutes. Um, het creëren daarvan staat niet in het actieplan, waarom niet? Nou ja, dit actieplan richt zich heel erg duidelijk op, um, op het bestrijden van, van de uitbuiting van migranten, uh, van de criminaliteit die daarmee uh, samenhangt. Mm -hmm. um, ik zei u net dat het probleem is van enorme omvang en ik denk dat we op een aantal manieren daar echt winsten kunnen bieden. Ja. Maar terecht zegt u... Um, um, het is natuurlijk zo dat dit soort organisaties uh, misbruik maken... van het feit dat mensen op de vlucht zijn voor oorlog en conflict. En dan soms uh, grenzen overschrijden. Um, en daar zit een grote uh, winstmarkt voor ze in. En ja. een oplossing zou natuurlijk zijn... Uh, het aanpakken van ook de reden waarom mensen vluchten. En ik denk dat dat een heel breed palet is. Het is natuurlijk ook een heel ingewikkeld uh, thema. Dan hebben we het over het aanpakken van de grondoorzaken... oorlog, conflict, honger, armoede. Mm -hmm. We hebben het over... Uh, Um, uh, legale migratieroutes inderdaad. Mm -hmm. he, wat we natuurlijk in het regeerakkoord ook wel uh, aan het doen zijn door bijvoorbeeld uh, het aantal mensen wat wij te hervestigen de, uit te breiden. Mm -hmm. um, waar we natuurlijk in Europees verband ook uh, mee bezig zijn. U weet dat er ook bijvoorbeeld mensen uit uh, Libië worden hervestigd in Europa. Ja. Uh, ja, dus dat zijn allemaal, uh, allemaal wegen. Ja. Waarbij ik natuurlijk realiseer uh, dat dat um, ingewikkelde wegen zijn. Uh, zeker het aanpakken van die grondoorzaken van migratie is niet simpel. En in de tussentijd Blijven we kampen met het feit dat mensen in de handen vallen van deze bendes? En ik vind dat we daar wat aan moeten doen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Heel even over dat hervestigen. We hebben natuurlijk de Turkije-deal gesloten. Een onderdeel daarvan was ook dat mensen die in Griekenland aankwamen teruggestuurd zouden worden naar Turkije. En vervolgens voor een deel wel toegang tot Europa zouden krijgen. Vorige week was de bedenker van die Turkije-deal in ons land, Gerald Knaus. Ja. Die noemde het cynisch dat de EU onmenselijke omstandigheden laat ontstaan in de kampen in Griekenland om daarmee vluchtelingen af te schrikken. Ja, ik heb de heer Knaus zelf gesproken. Hij was ja. afgelopen maandag hier Hij in, was in de Kamer. Hè? In de Kamer. Ja. Uh, we hebben toen gezamenlijk een documentaire gekeken... over de toestand op de Griekse eilanden en uh, met de heer Knaus gesproken. En dat is buitengewoon interessant. En meneer Knaus, die inderdaad de boek staat als de, als de bedenker van de Turkije-deal... en die nog steeds achter, de, uh, achter het idee daar staat... Ja. Uh, die, die is kritisch over de uitvoering en dat begrijp ik ook wel. En, en, en we hebben denk ik als Kamer uh, in december nog uitgebreid gesproken... over de situatie op de Griekse eilanden we kwamen denk ik kamerbreed tot de conclusie... dat die omstandigheden natuurlijk heel erg slecht zijn. Mm -hmm. en de heer Knaus wijst erop, en ik denk dat dat een heel interessant punt is... dat uh, het grootste knelpunt zit in de langdurige asielprocedure in Griekenland... Zeker. waardoor er geen doorstroming is... waardoor uh, ja, mensen niet, niet weten waar ze aan toe zijn... Um, en daardoor um, nou ja, er kregen we een opeenshoping uh, van mensen op de eilanden. De ja. omstandigheden maar hij suggereerde worden ook op... een beetje... Dat, dat de EU dat probleem uh, bewust een beetje laat ontstaan... om vluchtelingen af te schrikken. En dat noemde die cynisch. Nou, dat, dat zou heel cynisch zijn. Um, ik weet niet of hij dat de EU verwijt... maar hij maakt in ieder geval opmerkingen in de richting van Griekenland daarin. Nou, in, nou, het, in, in het kranteninterview wat ik met hem las... had hij het ook over de EU, maar goed. Ik, de, de, het gesprek kan ik me dat niet herinneren... maar ik neem het van nu aan dat het in het interview zo stond. Mm. Maar goed, ik ben het daar helemaal mee eens. Kijk, um, als het zo zou zijn... Dat, dat omstandigheden bewust zo slecht worden gehouden, dan is dat natuurlijk cynisch en onacceptabel. En ook eh, eerlijk gezegd, Europa onwaardig. We ja. eh, moeten toch in staat zijn. Het gaat volgens mij om 10.000 mensen ongeveer op die eilanden. om daar fatsoenlijke op omvang. Eh, omstandigheden te creëren. Ja. Dat lijkt me niet zo ingewikkeld. Even kort tot slot terug naar het, het tribunaal. Belangrijkste onderdeel toch, denk ik, van uw plan. U zegt, we, we zijn nu voorzitter van de Veiligheidsraad in maart... van de VN-veiligheidsraad. Dat geeft een goede gelegenheid om de internationale gemeenschap... van zo'n tribunaal te overtuigen. Waarom, denkt u? Nou ja, in ieder geval zijn we nu in het centrum van de macht in New York. Nederland is inderdaad dit, dit jaar lid van de VN-veiligheidsraad. Volgende maand zelfs tijdelijk voorzitter van die VN-veiligheidsraad. Ik denk dat dat een heel moment, mooi moment is... om als Nederland, ook eigenlijk een beetje natuurlijk de juridische hoofdstad van, van de wereld... hier ja. met al die tribunalen in Den Haag, uh, dit op de agenda te zeggen. En zeggen van, we zien dat het een enorm probleem is. Ik denk dat eigenlijk iedereen het daar ook wel over eens is. Okay. Laten we er nu werk van maken om het aan te pakken. Ik wens u veel succes met dat uh, initiatief. Hartelijk dank, dank Maak u de wel. Groothuizen, Graag gedaan. Kamerlid voor D66. Dit was Bureau Buitenland, zometeen Petra Possel in Kunsthof... met programmamaker en ex-topsporter Lucia Rijker. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong. De Tweede Kamer heeft zoals verwacht het raadgevend referendum weggestemd. Het wetsvoorstel daarover van minister Ollongren werd aangenomen met 76 stemmen voor en 69 tegen. Over een paar weken stemt de Eerste Kamer er nog over. Iran heeft zich aan de afspraken gehouden over de beperking van zijn nucleaire activiteiten. Dat blijkt uit een rapport van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Zo heeft Iran de toegestaande voorraden Laagverrijkt Uranium niet overschreden. De afspraken daarover zijn in 2015 gemaakt in ruil voor het... Het opheffen van sancties. Een meisje van vier uit wordt niet uitgezet naar Liberia. Bij haar komst naar Nederland werd niet de goede procedure gevolgd. De IND had daarom bepaald dat ze uitgezet moest worden... en dat haar overgrootmoeder in Liberia wel voor haar kon zorgen. Het heel Nieuws meldt dat het meisje Didi een, toch een verblijfsvergunning heeft gekregen. En de inmiddels afgetreden burgemeester van Huizen zou de afgelopen jaren zeker zeven vrouwen hebben lastiggevallen. De gemeente Huizen zei vandaag dat zes van de zeven vrouwen een klacht hebben ingediend. Ze werken bijna allemaal bij de gemeente. AWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files door ongelukken. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Lelystad en Almere Buiten Oost. 20 minuten vertraging. De weg is daar nu wel weer vrij. De A12 Arnhem richting Utrecht is nog dicht bij Afrit Wageningen na een ongeluk. Tussen Grijshoord en Wageningen staat 2 kilometer fieden. Het verkeer richting Utrecht kan omrijden via de A50, de A15 en dan de A2.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 Nu het tweede sale voor de helft van de prijs op merk als Jack Wolfskin en Odlo. Nu bij Bever en op Bever.nl. Bezoek de tentoonstelling van Nineveh. Ooit hoofdstad van een wereldrijk. Verwoest en lange tijd onvindbaar. Bewonder de rijkdommen nu in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Spanje? mwa. Turkije? Moi. Ik weet niet. Kroatië?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 De zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa Amsterdam Bootshow. 50.000 vierkante meter watersportplezier van 7 tot en met 11 maart in Rai Amsterdam. Ga voor meer info en tickets naar hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is een bokslegende die al haar wedstrijden won... wat haar de bijnaam Lady Tyson opleverde. En vanaf maandag is ze weer te zien in de tv-serie Dream School... waarin bekende Nederlanders proberen jonge schoolverlaters te inspireren... om zichzelf te ontwikkelen. En dat heet een uitdaging. Hier is Lucia Rijker. Kunststof. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 22 februari. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR op Radio 1. We zijn er van maandag tot en met donderdag om half acht. Lucia Rijker, welkom. Leuk dat je er bent. Hoi. Jij, jij hief je handen ten hemel toen Joost Prins je aankondigde. Was dat om, om die onverslagen, om, om wedstrijden die altijd gewonnen zijn? Is dat wel goed voor mensen om altijd te winnen? Nou, ik heb ze niet allemaal gewonnen. Dus is een die ik, ben ik knock-out gegaan, was tegen een man. Ja. In uh, Jaap Ederhal was dat volgens mij. Meteen knock-out. Nou, tweede ronde was dat. Dus dat was mijn eigen eindige verlieswedstrijd. Maar dat was tegen een man, dus die tellen we niet mee. Maar is het goed voor een mens om, als die bokst tegen vrouwen... Hè, vrouw tegen vrouw, ja. om dan eigenlijk altijd te winnen? Is dat goed voor je moraal? Is dat, ja, ik, ik, ik weet niet beter. Nee? Ja. Dan ben je eigenlijk gewoon heel verwend meisje dus. Nou, denk ik niet. Behoorlijk <laughs> vertikken gehad. Nou, omdat mensen zien natuurlijk alleen de wedstrijd. Die zien niet de voorbereiding. Die zien niet al die wedstrijden die afgelast uh, zijn. Die zien niet uh, de uitdagingen voor de wedstrijd. En ook niet de uitdagingen waar je mee kan tijdens de wedstrijd. Dus winnen is niet, is niet alleen je, je hand omhoog. Het is ook het overwinnen. En ik denk in het overwinnen dat ik heel veel heb moeten overwinnen. Ook in mijn tocht naar het... Kampioen worden en naar verhuizen naar Amerika. En toen de tijd een mannensport die toch niet echt erkend werd. Ja. Uh, dus dat is, dat is de, moeilijke, ja, de moeilijke weg. Het verliezen is uh, meer de tegenslag dan letterlijk het verliezen. En hoe, hoe bepalend is dat winnen voor de rest van je bestaan eigenlijk geworden? Bijvoorbeeld, nu zit je een, een, een dream school te maken met allemaal ja. jongeren. Ja. Speelt winnen dan eigenlijk nog een factor? Nou, kijk, je kunt niet springen. Je kunt niet springen van, uh, van zes keer wereldkampioen naar uh, coaching. Daar dat, dat zit, dat zit een gat. En dan moet je transformeren als mens. En die transformatie ben ik eigenlijk al begonnen in 1993, toen ik voor het eerst in het Boeddhisme in contact kwam. En uh, toen was je in de twintig? mogen? Ja. En ja, dat was bijzonder voor mij. Want je ziet het pas als je het doorhebt. En dat is eigenlijk een beetje was het motto toen. Je ziet het pas als je het door hebt. Dus dan wordt je niet verteld, dat mag niet en dat mag wel, en dat is goed, dus dat is slecht. Maar ga maar beginnen. En op het moment dat ik begon te chanten, ik begon Namyo ring ik jou te chanten. En daarmee zet ik mijn leven in beweging. En vertel in het kort even wat chanten is. Chanten is het herhalen van een zin. Uh, dat kun je tien minuten doen, een kwartier. Dan kun je een uur doen, dan kun je drie uur doen uh -huh. of langer. Dat kun je alleen doen, dan kun je een groep doen. Samen dezelfde chant herhalen. Um, en dan krijg ja, de bedoeling van die chant is... of de betekenis is ik... Uh, de mijzelf aan de mystieke wet van oorzaak en gevolg... door middel van geluid. Ja, wat betekent dat dan? Nou ja, dan kom je achter op het moment dat je het gaat doen. Hm. Um, ja, je, je boort iets aan. Je zet iets in beweging. Je gaat, kijk, je gaat verder kijken dan je neus lang is. Uh, je gaat meer verantwoordelijkheid nemen voor... Je acties, je gedachten, je woorden, je daden. Je gaat herkennen dat je misschien niet in um, een levensstaat uh, hoeft te blijven. Sommige mensen leven een hele leven in hel, honger of dierlijkheid. Maar weten niet dat ze erin zitten. Dat is gewoon een manier van leven. En uh -huh. de maatschappij leeft ook in hel, honger en dierlijkheid. Um, je wordt je bewust als je in zo'n levensstaat zit. Dus heb je ook. Uh, de, ...tools om hoger te gaan zitten. In leren, in compassie, in het delen, het geven... Uh, ...in een, ja, het bewustere gedeelte van, het, hè, van je hersenen, van het mens zijn, ...het vermogen wat we ook hebben, want we zijn geen dieren. En hel, honger, dierlijkheid... Uh, dat zijn eigenlijk de lagere staten. Maar heb jij je dan in die transitieperiode... die begon ergens toen je in de twintig was, jaren negentig... heb je je toen eigenlijk getransformeerd... van een bokser die wilde winnen... naar een vrouw die empathie heeft, kan coachen... en andere mensen kan begeleiden in het leven? Want dat, dat, daar zijn we nu, hè? Ja, ik denk dat alles een... Uh, uh, niets is verloren tijd... Uh, wat voor opleiding je ook volgt, en wat voor pad je ook vol, uh, volgt... alles is waardevol. Dus voor mij, op het moment dat ik begon te chanten... alles was waardevol. En ik ging het ook als waardevol zien. Ik ging het ook gebruiken. En nu gebruik ik alles wat ik geleerd heb. Wat ik overwonnen heb, wat ik geleerd heb over mezelf. Uh, de analyse van wat is angst, hoe overwin je angst. Uh, Durven te kijken naar je angst. Gehechtheid, roem. Waarom, wat wil je wat is eigenlijk mijn taak hier uh -huh. op deze aarde? Wat is de taak van de mensen? Uh, hoe kun je dat zo goed mogelijk... Uh, ja, in werking zetten, in gang zetten? Het mens zijn, wat betekent dat? Want uh, daar word je niet mee opgevoed en je leert het ook niet op school. Als we dit nu toepassen op die serie die jij uh, maakt. Je maakt die serie met Erik van Hetzelfde. Hij is een oud rector. Hij, uh, hij heeft een, een lange staat van dienst uh, in het omgaan met, met moeilijke jongeren. Uh, jongeren die wat problematisch uh, in, in de schoolcarrière staan. Jij zelf hebt een, een carrière als kickbokser, als bokser, als kampioen. Ook als actrice in, uh, in films. Uh, coach ben je, deels woonachtig in L.A., deels in Nederland. En samen maken jullie, zijn jullie eigenlijk de leidende figuren... met die jongeren in Dream School... wat aanstaande maandag weer op televisie te zien is. Er is één seizoen geweest, dit is het uh, tweede seizoen. Daar werk je eigenlijk... je zou die serie ook kunnen noemen... de harde lessen van het leven. Ja. Um, Erik en ik maken niet Dream School. Dream School is een concept... Uh, wij stappen daarin samen met de jongeren en ook met de religieuze en het, de hele crew. Dus iedereen doet eigenlijk mee. Uh, iedereen transformeert en iedereen groeit. Dus het is niet, wij gaan de jongen helpen. Onze intentie is om, ja, voor mij dan, om bewuster te maken. Maar ik word ook bewuster tegelijkertijd. Mm. Zij helpen mij ook of zij reflecteren mij ook tegelijkertijd. En ook Erik. En Erik reflecteert mij ook. Dus het is eigenlijk een soort van... kookpan waar wij allemaal... waar alle impurities... onzuiverheden naar boven komen drijven. En dan is het de mogelijkheid voor ons... om daarnaar te kijken en daar wat mee te doen. Zo heb ik het in ieder geval deze keer ervaren. Ja. En wij, wij staan naar buiten, wij kijken, wij kijken naar de beeldbuis. En wij kijken daarna en wij zien wat jullie daar allemaal aan het doen zijn. En dat is geen kattenpis, om het maar even heel plastisch uit te drukken. Nee, het is zeker geen kattenpis. Je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt er naar kijken van een soort soap opera van... Oh, kijk hun nou dat en dat doen. En je kunt er naar kijken van, goh, wat zou ik doen? En waar doe ik dat? Wat is, wat is de gemeenschappelijke factor van de jongeren... waar jij en Erik die drie weken mee optrekken, wat jou betreft? Ik denk dat we allemaal... Uh... Nou, ik... dat is heel moeilijk te beantwoorden, denk ik. Ik denk dat Erik en ik uh, allebei teachers zijn. En ik denk als leraar wil je iets doorgeven, je wil een impact hebben... Um... Daarnaast leren de jongeren ons uh, dat zij wel bereid moeten zijn om iets te willen leren, om geïnspireerd te raken. En dat wij elke keer weer leren om het los te laten. He, je doet je best en je laat het los. Je mm -hmm. doet je best. Je kunt niet de jongen controleren. En daar vallen wij ook in, dat je toch een soort identiteit hebt van: ik ben leraar, dus ik. Een coach, hoe je het noemen wil. Ja, je denkt dat je een autoriteit bent, maar dat is niet altijd zo. Nee, dat En dat is blijkt een... ook heel rechtmatig. <laughs> Erik hetzelfde vertelde dat in deze serie, deze tweede serie, ja. dat er onderweg vier, uh, vier uh, jongeren zijn afgevallen. Die, zijn, die doen niet meer mee, die hebben niet meer meegedaan. Ja. Dus dat betekent dat, het, dat was het, dan was het een pittige weg. Want als je niet meer meedoet, ah, ja. dan ben je eruit gestapt, toch? Ja, maar. Niet meer me Kijk, het niet komen betekent niet meer meedoen. Het, het programma is nog steeds uh, bezig. Mm -hmm. He, de montage, het wordt nu uitgezonden. Het is nog steeds aan de gang. En het uh, gaat door, bedoel je dan ook? Ja, dus je kunt er... Ik weet niet meer, als, als Erik zegt dat ze niet kwamen opdagen... er waren een aantal die niet echt aanwezig waren. En er waren ook die gewoon letterlijk niet kwamen... omdat het te veel naar boven kwam. Dus de confrontatie met zichzelf was te groot. Dat houdt niet in dat zij niet transformeren. Dat houdt niet in als zij zichzelf straks op televisie zien... dat ze niet dan de boodschap krijgen. Jij vindt dat eigenlijk te narrow-minded om, om het zo te framen van... Uh, ze, ze kwamen niet opdagen, ze spijbelen, ze zijn er niet, dus ze doen niet mee. Kijk, dat geldt natuurlijk wel voor gewone school. Dat ja. je in principe als je niet komt opdagen... dat je de stof die je geleerd wordt niet meeneemt. Dat is in dit geval niet, niet het geval. Mm -hmm. Waarom? Dreamschool is ook een televisieprogramma. Dus er wordt straks in die feedback die zij krijgen, dat heb je op school niet. Je gaat weg en het is over. Dat is nu niet het geval. Het komt op televisie, je ziet jezelf. Daar krijg je weer reacties op. En je ziet hoe jij wat jij doet. Je ziet ook, en wat wij ook zien, is uh, een derde van wat de jongeren achter de schermen doen, hebben wij niet meegekregen. Dat zie ik nu ook. Dat ik denk, wauw. Uh, Jenaisha van Dream School 1, die doet nu Meao 2. Nou, dat was een hele moeilijke tante tijdens Dreamschool School 1. Um, je kunt het niet voorspellen, wat er gebeurt. En, en wie ben ik dan om te gaan voorspellen... dat als je niet komt, dat het ook niet werkt? Mm -hmm. het, het, het kan langer doorwerken, het kan op een andere manier werken? Het kan op een andere manier. Het is natuurlijk wel zonde wat je misloopt. He, je, je, hoeveel mensen willen niet wereldkampioen worden... Ja, ik wil weer... Weet je het zeker? Ja. En op het moment dat ze dan tegen de klappen aanlopen... denken, oeh, dat doet pijn. Dat, dat gebeurt. Dus op het moment dat je denkt, ik wil Dream School doen... dan zie je het vanaf de televisie. En je kijkt een paar episodes en je denkt... ah, gebeurt mij niet. Maar Dream School ervaren en Dream School zien... zijn twee verschillende dingen. Wat in ieder geval voor, voor mij als kijker opviel... bij die twee afleveringen die ik heb gezien... is dat het minstens net zo confronterend is voor die... Jongeren die meedoen, die soms uh, geleid worden door angst... dan door verdriet, dan door pijn. Uh, en alles wat daarbij hoort. Maar dat het ook heel confronterend is voor jullie, zoals je al zei. En ook voor de docenten die daar dan een dag... Uh, he, uh, maar maakt dreamschool. Zijn. wat maakt de dream school. Wat maakt de dream school is dat iedereen die meedoet... het is een breker voor iedereen die meedoet. Als je denkt dat je het weet, word je geconfronteerd. Met jezelf. Ja, als je niet in het moment bent, word je geconfronteerd. Als je als je nek lult, word je geconfronteerd. Zoals ik het zo zeg. maar. Ja, dat nou ja, is de duidelijke taal. Ja, het, het is gewoon. Dat, dat, dat, ja, ze spiegelen ontzettend. En iedereen spiegelt spiegel elkaar. En het mooie is, als je docent bent op een gewone school, dan ga je straks in de meeting met alle andere leraren en dan hou je elkaar toch in stand. Want je hebt een positie. En die wordt in stand gehouden. Met dreamschool niet. Nee, dus dan zie je bijvoorbeeld dat Kim Veenstra... fotomodel, fotograaf, ja. hè, want zij ontwikkelt zich nu tot ja. fotograaf... Uh, dat zij enorm veel contact heeft met de jongeren. Ook omdat ze haar eigen persoonlijke geschiedenis... een vreselijk moeilijke jeugd, rommelig noemt ze hem zelf... veel uh, met gevoel voor understatement... dat ze die uh, in de strijd gooit. Ze laten hun zien dat zij zelf ook daar is geweest. En ze laat zichzelf gewoon zien... En ze heeft. Kijk, je kunt jezelf best laten zien als je er zelf naar gekeken hebt. Als je geconfronteerd wordt en je hebt zelf niet naar jezelf gekeken. Of in ieder geval niet verder dan je neus lang is. Of je zit vast in je mago, dan word je geconfronteerd. En Kim heeft gekeken. En ook haar verleden heeft haar gedwongen om te kijken. En daardoor kan ze het heel mooi gewoon zo op tafel gooien. Zij schaamt zich niet voor wie zij is. En ook niet voor wat ze heeft gedaan. En als we dat allemaal gewoon doen, dan zou het een betere wereld zijn. En het is. Toch? Maar, ja? daar moet je wel wat voor overwinnen. Ja. Bijvoorbeeld, kon jij dat makkelijk? Nee, dat is, best, dat is nog steeds een strijd. Elke keer is er gevecht tegen de image die ik van mezelf heb. Wat is het image dan dat je van jezelf hebt? Nou, dat veranderen. Uh, dat uh, vrouw? Nou, vroeger ik was known as the most dangerous woman on earth. Ja. Yeah. Nou, ga daar maar aan staan. Als je eigenlijk een heel gevoelig, onzeker meisje bent. en je wordt in één keer neergezet als uh, Lady Tyson en de most dangerous woman on earth. Mm -hmm. Nou, dan mag je niet kwetsbaar zijn, uh, huilen, verdriet hebben, depressief zijn. Uh, moeite hebben met hele simpele dingen. Uh, ja, onhandig zijn. Nee, dan moet je altijd sterk zijn. Het nee, is niet zo. Dus dat dat ja, en als ik dat dan ook van mezelf ga eisen, dan kom ik in de knel. Maar er is iets gekomen in jou. Ik weet niet of het dan te maken heeft met die periode dat je het boeddhisme, ontken, uh, ont ontmoeten, ja. uh, de, dat je dat los hebt gelaten of dat je. Dat je dagelijks. Iets, dagelijks, dagelijks is dat een keuze om dat los te laten. Want elke keer, en dat merkte we ook met Dream School 2, val je weer in een geëchtheid aan iets. Dus Dream School 1 nou heel goed ontvangen. Dan gaan we Dream School 2 in. Oké, okay, dan wil je het eigenlijk net zo goed doen als Dream School 1. Dan denk je misschien dat je iets weet. En dan weet je het nog steeds niet. En dan moet je opnieuw weer loslaten en weer helemaal in het moment kwetsbaar durven zijn. En ook weer verhalen overnieuw. Ja, en dat is uh, dan, dan loop je iedereen liep tegen aan de crew, regisseur Erik ik en dat zul je ook zien in Dream School dat wij daar niet, allemaal niet was hetzelfde. Niet. Wij ook niet. Maar niemand is hetzelfde als vorig jaar. Iedereen verandert. Het is een, een interessante uh, ontmoeting van jou is met, uh, met Jade. Uh, okay. Jade is in transitie naar vrouw. Uh, maar jij blijft hem eigenlijk in het begin consequent hij noemen. En dat vindt Jade niet leuk. Uh, nee. En dat loopt uit op een confrontatie. Want JT raakt daardoor de ze raakt haar motivatie kwijt. En ze spreekt jou daarop aan. Laten we even luisteren naar een fragment. Ja. Maar net als Jade zich weer een beetje probeert in te zetten... gaat het opnieuw mis. Oké. Okay. Hier, gooi dicht dan. Ik ga ik niet doen hier. Want dat doet, is het een beetje in proportie. Ah, hij vraagt iets hè? Sorry. Dus ja, sorry. Ja, sorry, okay. maar je vraagt iets. Mijn ja, maar... Niemand heeft een probleem met mij daarom. Ik word gewoon als mezelf gezien, niks aan de hand. En dan zegt volgens degene waar je tegenop kijkt... dan hetgene wat je niet wil horen. Kan ik je verhaal vertellen over mezelf? Ja. Toen ik een kindje was, zei mijn oma dat ik een jongen had moeten zijn. En toen zweerde ze zo dat... Jezus had een fout gemaakt omdat ik allemaal dingetjes deed die jongens deden. En op dat moment vergeet ik nooit meer. Stopte ik en keek ik aan. Toen dacht ik dat er iets verkeerds met me was. En jaren later moest ik tegen een meisje vechten. Die had gezegd dat ik een gender test moest laten doen. Anders zouden ze niet tegen mij vechten. En toen werd ik zo boos. Ik denk, ik kom je halen. Ik zal je laten zien wie ik ben. Ik heb haar ook opgezocht en geconfronteerd. Niet wetende dat dat met mijn oma te maken had die dat toen tegen mij zei. Anders had het me niets gedaan. Dat heb ik weten om te draaien. Waardoor als iemand dat tegen mij zegt, heeft het geen kracht meer. Maar toen wel, heel lang. Dus ik herken het wel. En dat ik per se, ik die persoon moet zijn... die dat tegen jou zegt, is geen toeval. Hoe luister je naar? Je zit heel erg te lachen, maar ik zie je ook enorm wild bewegen... naar alles wat achter het glas bij de regie gebeurt. Dus oftewel... nou, ik, ik hoor alles in beelden, ja. dus op dat moment zie ik de situatie terug. Ik, zie, ik hoor aan mijn stem en ik zie hoe ik me voelde. Ik weet precies, dat zal ik mijn leven niet vergeten natuurlijk. Maar ik zie ook, als ik vertel over die situatie... hoe ik dat ervaarde met mijn oma... maar ook hoe dat zich manifesteerde in boosheid... naar toen die tegenstander en wat ik toen deed om me gelijk te halen. En wat ik zag in Jay, die projectie van haar boosheid en verdriet op mij. Ja, boosheid, omdat ze eigenlijk een hele leven lang afgewezen is. Precies, ja. En ook een stukje controleverlies, hoor. Want ik denk, wat ik later merkte aan het einde van de show... waar ik uh, haar vrienden ontmoette en die noemden haar allemaal hij. Dus het was ook voor haar een nieuw begin. Dus, of, ik ga nu dreamschool doen en nu ben ik een zij. En iedereen moet dat gewoon volgen en ik doe alles op gevoel. Dus ik... ik... Jij, voor jou was, was zij nog een hij. Ja. Jij zag een hij. Ik voelde, ik, ik, ik kijk niet, ik voel. Dus alles is op gevoel. En op dat moment vond ik het zo moeilijk... om mijn gevoel even uit te schakelen... naar mijn hoofd te gaan. Hè, want ik doe alles op gevoel. En zij, en oefenen. Ik heb echt geoefend. Zij, Jade, zij. Want ik wil iemand geen pijn doen. En als iemand dat van mij vraagt... Iemand waar ze heel erg tegenop ziet, hè? zegt Jade in dit fragment... Ja, dat iemand waar ze heel erg tegenop ja. ziet... dat die uh, ja, haar identiteit eigenlijk niet accepteert. Hè? Want dat, dat, dat, daar is ze zo verdrietig over, denk ik. Nee, dat, ik, ik, ik accepteerde haar identiteit wel... maar ik voelde het niet zo op dat moment. Omdat ze nog in transitie is. Uh -huh. um, dus ik sta in mijn eigen werkelijkheid op dat moment... En daarvanuit reageer ik. Wat, wat betekende en, dit nou? Ja, wacht even. En op het moment dat zij niet geaccepteerd wordt zoals zij dat wil... dan komt er iets naar boven wat dan op mij geprojecteerd wordt op dat moment. En dat was perfect voor ons. Ook voor mij om te laten zien wie ik ben in mijn hart. En ook te zien dat je niemand op een voetstuk zet. Dat je in het moment met iedereen bent. Mm -hmm. En daarvanuit leeft. Want een voetstuk, wat is een voetstuk? Een voetstuk is een projectie van iets wat niet werkelijk is. Dus de, ik wilde niet op een voetstuk. Jij wilde niet diegene zijn tegen wie ze opkeek. Nee, je mag van mij kwaliteiten aannemen die je in jezelf wil ontwikkelen, maar niemand nooit niet op een voetstuk zetten, want dan kan je alleen maar afvallen. Ik wilde één op één met je. Ik wilde dat Jade ook mijn kans gaf om in het moment me met haar te verbinden. En niet die mevrouw uit Dream School 1 die dit dat en dat doet waar zij verwachtingen van heeft, ja. die dat dat en dat doet. Nee, hier ben ik, hier nu. En reageer op mij nu. En als dat betekent dat ik jou pijn doe... wil ik ook dat je me dat laat zien. Uh -huh. Jij gebruikt in die scène... dat zit in een ander fragment... maar dan gebruik je het woord falen. Ik heb gefaald. Dat zeg je tegen haar. He? Gefaald in... Um, vind ik ja, wel heel sterk namelijk. Ja, het is een heel sterk woord. Teleurgesteld. Ik heb jou teleurgesteld. Mm. En ik, Kijk, je moet zien dat op het moment dat mij dat gebeurt... ik ook in mijn proces zit van... Waarom doe ik dat? Ik krijg de hele crew over me heen. Nu zeg je het weer, nu zeg je het weer. En dan achter de schermen zei ik het nog steeds. Toen dacht ik, waarom zeg ik dat dan? Wat is dit dan? Het is bijna Gilles de la Tourette, alsof je het moet zeggen of zo. Uh, omdat ik het zo voel. En toen dacht ik, ja, ik doe alles op gevoel. Als ik met jou praat en ik vraag aan jou... hoe gaat het met je? En jij zegt, oh goed, maar ik voel dat het niet goed gaat. Ja. Reageer ik op wat ik voel? En dat is mijn overleven altijd geweest als vechter, als mens, als coach, als spreker... En hier moest ik even schakelen. Dat ik dacht, hoe kan ik nog op mijn gevoel... maar even schakelen en even trainen. Zij. Mm. Zij. En nou, dat heb ik gedaan. Als je ziet bij docenten uh, op drie, uh, tijdens Dream School... dat ze hun, hun eigen kwetsbaarheid laten zien. Bijvoorbeeld Kim Veenstra over wie we het net hadden. Uh, anderen doen het ook. Uh, Roos uh, Slikker uh, zit erin. Die laat heel erg zien waar ze vandaan komt. Wie ze is. En, en met welk, welke pijn ze op dit moment te dealen heeft. Welk verdriet. Uh, word jij ook aangemoedigd... om veel van jezelf te laten zien? Of is dat dan toch nog wel een hobbel... die er genomen moet worden? Nou, ik heb... Um... 13 documentaires gemaakt waar ik altijd mezelf laat zien. En waar mijn kwetsbaarheid mijn kracht is. En waar ik geleerd heb, waar ik dan natuurlijk... toen ik voor het eerst de film over mijn leven zag... dat ik dat heel eng vond. Ik kan me nog herinneren dat ik een heel kleine teddybeertje had. Dat was nog een vechtfilm, toen was ik volop in training. Uh, shadowboxers heette die film documentaire. En ik was aan het praten. En terwijl ik aan het praten ben, kijk ik om. En dan zet ik mijn beertje... Tussen me, ik was mijn uh, bedhand opmaken. Tussen de kussens neer. En ik, begin te, en ik kijk terug of hij niet omgevallen was. Ja. Het was zo'n kwetsbaar moment voor een vechter. Met zo'n ja, kwetsbaarheid naar dat kleine beestje. En dat vond ik zo eng. Toen ik die film zag, dacht ik, oh, dat mag niemand weten. Dat ik met een knuffeltje slaap. Maar dat ik ook eigenlijk heel erg gehecht ben. Dat elke reis kocht ik een knuffeltje. Want ik was altijd op trainingskamp. Daar begon het mee, maar dat was juist mooi. En toen ik een film maakte waar mijn moeder in zat... Mijn moeder was ontzettend kwetsbaar, die had een hersenbloeding gehad. In een rolstoel, die wilde niet gefilmd worden. Vond ik ook heel eng om mezelf te laten zien. De kracht van de liefde, waar ik mijn verhaal vertel over mijn geaardheid... vond ik heel eng. De kracht van stilte... Stil zijn drie uur en helemaal naar mijn, terug naar mijn zintuigen gaan. En dat laten zien op camera. Ik denk dat dat mijn kracht geweest is. En dat het het mooiste is als je authentiek durft te zijn... dan pas kun je een impact hebben. En het blijft eng, elke keer weer. Dus binnen de Dream School ook? Hè? Ja, daar, daar, daarvoor heb ik ja gezegd tegen Dream School, omdat het... Ik leer ook van Dream School, elke keer weer. Wat ik is dan ook. een moment dat, je, nou ja, dat we je daar bloot zien? Zo. Dat komt nog. Dat komt nog? Ja. De, dat komt in de les van... Nou, ik ben de naam even kwijt. Jinek? Jinek, Eva Jinek? Ja. Televisiepresentator, interviewster. Ja. Amerikaanse van geboorte. Zo'n mooie les. Die heeft echt een hele bijzondere les. En ook een ontzettend impact gemaakt op de jongeren. Um, ik ga niet vertellen wat er gebeurt. Nee, maar... nee, nee. We, we gaan daar ja. naar kijken. We gaan nu even naar het nieuws. Het is wel okay. grappig dat jij na moet denken over Jinek... Terwijl wij voor ons staan, we staan ermee op en we gaan ermee naar bed. Ja, nee. Dat heb je bij die vrouwen die de hele wereld afreizen ja, en Kijk, dan ga weer in de nee, Geeft niks. We gaan zometeen even bellen met iemand die je, denk ik, wel een beetje kent. In ieder geval, zeg maar een oude bekende. Oh, ja. uh, zometeen na 8 uur als we naar nou. het fno Ja, je bent natuurlijk heel nieuwsgierig wie dat is. Ik ja. ga lekker nog niks zeggen. Zometeen na acht NTO, uur. Radio 1.